De van het watersvol. Een radiofeuille toon naar Georges Simenon Migré krijgt op zijn kantoor het bezoek van een jonge vrouw... die zegt de echtgenote te zijn van de zelfmoordenaar uit Bremen... alias Louis Genet, die leefde onder een valse Zes jaar eerder leerde de vrouw Genet kennen... als een brave arbeider in een tapkranenfabriek. Oogschijnlijk was er niets aan de hand. Junet was een zwijgzame, vlijtige jongen. Eigenlijk wist men niet veel over zijn verleden. Alleen dat hij geboren werd in Aubervilliers. Wat wel opviel, was een sierlijk handschrift. Zowat een maand na een huwelijk begon het mis te lopen. Genet verviel in een soort vreemde verstarring, had driftbuien, verdween voor onbepaalde tijd en kwam herhaaldelijk stomdronken thuis. Hij maakte zelfs amok omdat zijn vrouw een oud pak dat hij ergens had opgeborgen wou borstelen. Op een dag verdween hij voorgoed. Megreef wist uit dat Genet nadien een optrekje had in de ongure Rudela-roket. De huisbewaarder doet hem hetzelfde trieste verhaal. Werkzaam jongen, maar vaak zaken bij de beesten af. Hij toont Megreef een pakje aan Genet geadresseerd... ...de bankbiljetten die hij vanuit Brussel aan zichzelf heeft toegestuurd. Terug op kantoor krijgt Migré een telefoontje van Emile... ...de waard van Café de Paris uit Reims. Die is er zeker van dat Louis Genet zes dagen eerder stond dronken in zijn café zat. Hij moest hem zelfs drank weigeren. Migré neemt de eerstvolgende trein naar Reims... en bezoekje brengen aan het Café de Paris. De patron vertelt hem meer... Genie zou diezelfde avond nog gezien zijn... in het gezelschap van een erg keurige stamgast... Maurice Belouard. Sander en Daag sliep ik al half negen het grindpad van huizen Belouard op. De voorgever van deze woning leek me geheel in overeenstemming... met de status van onderdirecteur bij een bank... Toen de dienstbode de eiken deur voor me opendeed, werd die indruk nog versterkt. Net, ordelijk, degelijk, zonder oogverblinding. Voorbestemd voor een burgerlijk gezin met haar fijn georganiseerd bestaan. Komt u binnen, hè? De heren wachten op u. Hij zei wel degelijk heren. Toen ik met de cellen binnenloodste, zag ik inderdaad drie mannen. Belouard keurig pak, een andere minder verzorgde verschijning en tenslotte Joseph van Bama. Het ronde zakenmannetje uit Bremen. Er hing zoiets als elektriciteit in de lucht. Een mengsel van angst en gêne. Alleen de dienstbode viel niet uit zijn rol. Maar ik Meneer, uh, uh. Oh, wat een toeval u hier te ontmoeten. Mijn excuses voor het opondacht, heren. Ik had nooit verwacht dat hier op dit uur al een vergadering zou plaatsvinden. Oh, Maar u stoot helemaal niet, u stoort helemaal niet, nee. Daar gaat u toch zitten. Oh, uh, een sigaar, hè? Hm? Zijn uitstekende havallers, hè? Uh, yes, zo, uh, mijn aansteken. Oh, ik hoop dat u me niet gaat bekeuren dat het smokkelwaar is, hè commissaris? <laughs> zeg, eh, waarom hebt u me niet verteld dat u eh, Belouard kende in Bremen? We hadden samen kunnen reizen. Ja, ik werd voor zaken naar Parijs geroepen en ik maak van de het gebruik om vriend Belouard een goede dag te komen, zeg. Meneer Belouis. Meneer. aangezien u zo dadelijk bezoek krijgt, zal ik proberen zo bondig mogelijk te zijn. Bezoek, zegt u. Hoe weet u dat, meneer? Ja, heel gewoon. Uw dienstboden zijn me bij binnenkomen. De heren wachten op u. Maar u wacht natuurlijk niet op mij, dus het is. En uh, waaraan uh, dank ik de eer van uw bezoek? Commissaris Megelij van de gerechtelijke politie in Parijs. Misschien hebt u me gisteravond wel gezien in het Café de Paris. Waar ik op bezoek was in verband met een zaak. Oh, zeg me niet dat het om die zaak in Bremen gaat, commissaris. Toch wel, meneer Van Damme. Meneer Belouair. Wilt u zo goed zijn, even deze foto hier te bekijken... en met te vertellen of dit de man is met wie u hier vorige week geweest bent? Uh, ik ken dat individu helemaal niet. Mm -hmm. Bent u er zeker van dat dit niet de man is die u, ja. u aangesproken heeft... nadat u van een partijtje biljart teruggeven? Waar, <laughs> hebt u het toch over, meneer? Nadat u afscheid genomen had van uw vrienden, moet er u een man aangesproken hebben. Ach, ja u het zegt, hij vroeg ze een en... vuurtje. En vervolgens is hij mee naar hier gekomen. Ik weet niet wie u dit fabeltje verteld heeft, commissaris... ...maar het is niet mijn gewoonte de landlopers in mijn huis binnen en... te laten. Hij kon een vriend zijn. Ik kies mijn vrienden wel beter uit. Uh... Dus u bent alleen huiswaarts gekeerd? Vast en zeker. En de man die u een vuurtje vroeg, was dezelfde als op deze foto. Dat weet ik niet, ik, ik heb hem niet eens aan Van Domme luisterde zichtbaar ongeduldig... Hij had er aandelijk op het punt gestaan het gesprek te onderbreken. De derde aanwezige, een kleine gebaarde man, volledig in het zwart gekleed, staarde stilzwijgend door het raam. Wel, meneer Belois, in dat geval rest maar u nog te danken en afscheid van u te nemen. Meneer... Oh, maar blijf toch nog even, commissaris. U mag niet gaan voor u van de uitstekende cognac van onze vriend Belois heeft geproefd. Yes. Bent u met de trein? ...met het vliegtuig, zoals dus al mijn zaken reizen, trouwens. Ja, in Parijs kreeg ik ze om mijn oude vriend Maurice Belouard nog eens terug te zien. En uh, wij hebben samen gestudeerd, nietwaar Maurice? Ja, hm? ja, ja. In Gent, neem ik aan. Ja, ja, ja. ja. ja. Het is wel tien jaar geleden dat we elkaar voor het laatst zagen. Dus... Ja, ik wist zelfs niet dat onze vriend gehuwd was en vader was van een flinke zoon. Spon <laughs> oh, uh, is er nog geen opheldering in de zaak van de hè? Wel, mijn enquête is pas goed op gang. We zien wel over een paar dagen. Zijn de handen er Ik de handen er al. nee. jullie. handen er al? er Oh, ik de aan dat jullie op me wachten. Ik al? de laatste er van Zijn de handen van verstrakken. de de Sprak hij erg afgemeten. Chef Lombard, een oude kameraad. Commissaris Magre van de gerechtelijke politie. Ah, zo. Goed. Zeer goed. Ook een gentleman, commissaris. Ja, u woont bij deze de eerste Gentse bijeenkomst in noord frankrijk bij. <lacht> zeg, Van Baar is de enige die nog in Kent woont. Ja, prettig toeval dat onze zaken ons allemaal... op hetzelfde moment naar deze godvergeten hoek samenbrengen. <lacht> Daar klinken we op, jongens. Van waar, zou u niet eens dus wat van je koyak laten aanrukken? <lacht> klopt voor mekaar. Eh, hier heb ik die foto gestopt. Eh, meneer Lombard, <lacht> het heeft wellicht geen zin u te vragen... of u deze man kent, want... Dat zou een miraculeus toeval zijn, nietwaar? Ik zag Lombard's Adams appel wanhopig op en neer gaan. Beloir trommelde nerveus met de vingertoppen op het bureau. Van Damme hapte in de lucht. N nee, ik ken deze persoon niet. Hm. Wel, meneer, spijt me nogmaals. Dit prettige rotsje daar we onderproken. Tot ziens. Van twee uur s middags lunchte ik voortreffelijk in het Café de Paris. Ik was net aan het dessert toe toen Van Damme binnenkwam, eventjes rondkeek en met uitgestoken hand op me afstevende. Het behoorde voorwaar tot het slag mensen dat voortdurend zichzelf uitnodigt en passeert traag tot het inzicht komt dat ze eigenlijk ongewenst zijn. Met bozaardige genoegen deed ik uiterst koel. Cool. Hij kwam aan mijn tafeltje zitten. Lekker vergeten, commissaris. Ik zie dat ik net op tijd kom om u een poes café aan te bieden. Monsieur Lien, haal eens een fles oude armagnac boven, wil je? Oh, eh, apropos commissaris, eh, wanneer keert u naar Parijs terug? Ja, ik, ik moet er vanmiddag eh, ook nog heen. Ik heb een taxi besteld, als u wil, kunt u met mij mee? afgesproken. Oh, oh. Hm. wat denkt u van mijn vriendin? Ik antwoord er niets staarde me voor me uit, het verstand op nul... en de blik op oneindig, bij wijze van spreken. Vriend van Damme verdroeg blijkbaar moeilijk de stilte... en taterde haar lustig op los. Soms, als ik hem vanuit mijn ooghoek een gade sloeg... betrapte ik hem op een starre blik en een zorgelijke trek om de mond. Een van Damme in de problemen. Eén seconde later werd hij opnieuw het joviale ronde zakenmannetje... Ah, het doet zo vreemd aan als je mekaar na al die jaren terug ziet, commissaris. Toen we twintig jaar waren, zaten we om zo te zeggen op dezelfde golflinte, maar nu. nu gaat er een afgrond tussen ons. geen kwaad woord over de andere. maar. daarnet bij Belois stikte ik bijna in dat klein burgerlijk sfeertje. Heeft u Belois gezien? Keurig bagaien, netjes gekamd. Ik voelde me dan niet zomaar. Hij heeft er tot nu toe niets van gedaan. He. Gehuurd met een dochter van Morwando, bouwbedrijf Morwando. Ja, en vroeg of laat wordt hij eens directeur bij de bank. En hij heeft een flinke zoon die al jaar studeert. He. Wie was dat kleine gebaarde mannetje bij het raam? Oh, Jeanne. Ja, Jeanne, onze artiest, is beeldhouwer in Parijs. Ja, ze zeggen dat hij het ooit wel eens zal maken, wie weet. talent heeft hij wel, maar geen commerciële feeling, commissaris. Niet zo als u. Ja, ja. Zaken doen is mijn tweede natuur, commissaris. En wie is uw vriend Jeff Lombard? Jeff? Oh, ja, ja, ja, dat was de vrolijkste van de bende. Een fratse maker van formaat. Ja, dat geloof je niet als je hem nu pas leert kennen. Daard ernstig. Hij was een erg begraafd tekenaar en schilder. Maar ja, hij kreeg een eerste yogi en hij moest brood op de plank komen... en hij vestigde zich als fotografeur in Gent. Ik denk dat ze nu een derde kind verwachten. Zoals je ziet, een middelmatige baan, een middelmatig inkomen, middelmatige probleempjes... Nou, ik moet u zeggen, zoals dat ik het niet voor, commissaris, ik hou van big business. Risico's. Weet u, ik wil spoedig terug naar Bremen om er helemaal in onder te dompelen. Telefoon meneer Benkert. Oh, eh, eenmaal niet kwalijk van hem, hoor. Oh, eh, geeft niks, commissaris. Ik geloof dat onze taxi er inmiddels al is. Ik laat hem wel even wachten. Terwijl ik door de lange gelachzaal naar de telefoonzaal liep, kwam een heel vreemde gedachte bij me op. Ongewild maakte ik een eigenaardige berekening. Hoeveel kinderen waren eigenlijk met deze zaak gemoeid? Vier. Eén, in het rogesterij in de Rupikbus. Eén. Bankier Continereens dat al viool leerde spelen. En twee in het fotogravurebedrijfje in Gent, waar nummer drie aangekomen was. Hallo, mega. Commissaris, Jacques hier. Ja, beste jongen. Ik heb een mededeling vanwege de Brusselse opsporingsdienst. Ja? De 300 biljetten van 1000 frank werden door een Brusselse agentschap uitbetaald aan Louis Jeunet. Op vertoon van een cheque uitgeschreven door een zekere Maurice Belouard. Ah!